Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS journaal. Banken die staatsteun krijgen mogen geen bonussen meer geven aan bestuurders. Dat heeft minister De Jager van Financiën gezegd in het tv-programma Buitenhof...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 van mijn meest favoriete artiesten aller tijden. Michael Jackson en Stevie Wonder en Just Good Friends. Stond op het album Bad, die in 1987 uitkwam, maar dit nummer is nooit als single uitgebracht. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte Blijf op de hoogte. Ja, goedemiddag en uh, welkom bij een nieuwe Zondag in Kermland voor deze zondag 20 maart 2011. Ja, dat is weer een tijd geleden, Ruud. Dat we uh, het, is, is, het is een hebben. tijd geleden dat wij, uh, dat wij het weer hebben gedaan. We nog eens geleden, denk ik? Een maandje, zoiets? Ja, wel, ik denk het wel. En volgende week zijn we natuurlijk weer, ja. maar dat komt nog wel. Nou, wat kan je verwachten van, uh, van deze uitzending? Natuurlijk hebben wij uh, ja, regionaal nieuws. Dat lijkt me logisch. Wat is er gebeurd de uh, afgelopen weken hier ja. in Zandvoort? En uh, veel, sportnieuws, want, uh, ja, veel sportnieuws. Wat is er gebeurd op sportnieuws? En uh, waarschijnlijk Joop van Nes, Tjerk de Blauw. Dat komt allemaal later. Maar er zijn ook uh, wedstrijden in de eredivisie. Er is er één, op dit moment één bezig. Je hebt misschien net al van Jaap gehoord. Ik ben er niet heel erg blij mee. Maar uh, ja, wat is de tussenstand? Ja, ADO, Ajax, 2-1. 2, en er zijn nog uh, drie andere wedstrijden die beginnen om half drie. Uh, PSV Utrecht. Uh, Rode JC Feyenoord en uh, FC Twente uit tegen Excelsior. Dat is allemaal om half drie. Spannende Goedemiddag. Zondag. Je luistert naar uh, Zondag in Kennerland 20 maart 2011. Met nu nieuwe muziek. Morning Parade. Dit is Under the Stars. Under the Stars. You in a brighter place. I'm gonna set my sights. I'm gonna set you so alight under the stars. Under the stars. So let the street light shine. Tell What magic spells we'll be doing for us And I'm giving up my love to this world Only to be told I can't see, I can't breathe Nor am I where we'll be And nothing's gonna change the way we live Cause we can always take but never give And now the things are changing for us Hey! Dit zomerse weer kan het zeker geen kwaad. Jameer Kwai hoorde je en uh, Virtual Incinity. Ondertussen zijn wij Tjerk uh, de Blauw aan het bellen. Ja, en uh, ja, die is nu aan de lijn. Goedemiddag Tjerk, bij welke wedstrijd ben jij? Goedemiddag, uh, vanmiddag hier, die wedstrijd tussen uh, VVC en uh, Bloemendaal. Waar de wedstrijd dus uh, ongeveer een uh, kleine tien minuten bezig is. En waar net een kansje was uh, voor Bloemendaal, was Biden die er goed bij was. Maar de doelman van uh, VWC uh, die haalde hem eruit met zijn handje. Betekent meteen een aanval van VWC. Maar het is Gijs-Jan die er goed tussen geest. En die plaatst meteen door naar uh, Rick Rickuit aan de rechterkant kan die bal niet doorkrijgen. Maar krijgt dan een vrije trap tegenover op voor zich, Een beetje op de middenlijn En dat betekent dat Bloemendaal een vrije trap uh, kan gaan nemen. Bloemendaal wat een iets andere samenstelling speelt dan vorige week. En dat komt omdat Joost Hofke er niet bij is. Daarom staat Kik uh, Hongers op de linksbackpositie. En uh, Patrick Elverink is uh, geblesseerd. En daarom staat Tim Beeren op uh, zijn uh, positie. Dus voor de rest is het hetzelfde uh, elftal eigenlijk van de laatste weken. Alleen in die instantie, ja, van dat ze natuurlijk wel de punten moeten halen vandaag. Want vorige week speelden ze natuurlijk uh, gelijk tegen RKV. En dat was natuurlijk een, uh, ja, dat was een misrekening. Komt aan, van noemen we nou bye die, bye die op Tim Jong. Kan Tim Jong erbij komen? Nee, Tim Jong kan er niet bij komen. Die zit VVC aan de linkerkant van hetzelfde. Die hoeft weer uitkomen. Dus Kik Hongers, die hier in de instantie niet bij dus weer die assistentie verricht, maar die dan een kleine overtreding maakt. En dat betekent de van de middellijn een vrije trap voor, uh, voor de VVC. En dat betekent een uh, blessure voor de, speler, uh, voor de speler van de VVC. Zoals ik net al zei, Bloemendaal vorige week dus uh, gelijk speelde tegen RKV. En dat was natuurlijk een, een, een, een, een gemiste kans. Want anders moeten we daar meteen uh, definitief op die tweede plek gaan staan. En nu moeten ze gewoon blijven winnen om dus in die race te blijven. Om dus toch bovenin te gaan eindigen. Om dus eventueel na competitie te kunnen, te kunnen behalen. Tweede plek. Geeft sowieso natuurlijk recht op de naa competitie. En daar richt men zich nu op. Komt die vrije trap van Loemenal. Die wordt genomen door Herohambi. Herohambi gaat kijken waar die Henkel spelen... Plaatsen we dan rechtstreeks naar het centrum van, van de verdediging van Loemenal. Dus Ozan die weg kan kopen. Ozan komt er nog iets tussen. Maakt een overtreding op de nummer 6 van, van, van, van VVC. Dat is Ryan Key. En dat uh, betekent. Uh, ja, een meter of uh, 15 over de middenlijn. De vrije trap voor de uh, VVC. Die gaan we nog meenemen. Kijken of het uh, gevaar oplevert voor het doel van Bas Wels. Komt die vrije trap. Wordt er weer helemaal ingebracht. En is de Beer die hem goed wegkopt. is die bal niet uit het aan het centrum van het schijtje en voeg die in de zone doortransfereert. Dan is Rick uit die die bal oppakt. Rick uit. plaatsen meteen aan de rechterkant het veld. Dan moet Paal John op gaan lopen. maar die kan er niet bij komen. Dat betekent dat die uh, bal terug gaat naar Alwijn Staarloos. Die plaatsen meteen aan de rechterkant het veld naar Ron Veters. van VVZ Hij heeft de bal aan zijn voeten. Kaat meteen terug naar het midden. Want Tim John zit er goed tussen. Kan die bal dan niet meer houden. En dat betekent een ingooi voor de, voor de VVC. En die uh, wordt snel genomen door uh, de nummer 7 Remco Tilman. Die gaat kijken We denken Henke Gooi Gooit hem dan het centrum van de verdediging. Moet beren bij komen. Beren komt er ook tussen. En dan is er een, een uh, ingooi voor de VGC. Die gaan we er even meenemen. nemen. Uh, rechts meteen, rechts voor ons gezicht. We gaan even kijken of het gevaar oplevert voor het doel van Bas van Welzen. Het is uh, wederom uh, Rommel Peters die die een van gaat nemen. Gaat kijken in die week. Gooi, ik. we plaatsen dan naar het centrum toe. En dan is het daar weer uh, een dier bij moet komen. Maar het, die kan er niet bij. Betekent dat de van VVC gaat door het centrum heen. Nog eens die bal niet weg. En dan wordt hij afgeslagen via een been. Uh, dat is de eerste hoekschop in deze wedstrijd. Dat betekent dat we hier gespeeld hebben. Een kleine 12 minuten. Met stand natuurlijk nog steeds 0 tegen 0. Just follow Dat was 1985, de titelsong van de James Bond in I Feel To Kill. Duran Duran hier bij CFM uh, Zandvoort. Je luistert naar Zondag in Kennemerland. En we gaan over naar uh, Frits Reek, Want uh, Frits staat bij de, Bloemendaal, uh, bij de wedstrijd hockeywedstrijd wel te staan. Bloemendaal Amsterdam. Goedemiddag Frits. Ja, goedemiddag Rudy of Aldo, ik weet niet of... Uh, beide, beide. <laughs> beide zijn we hier in de studio. <laughs> ja, vanmiddag uh, de, de topper in de hoofdklasse. Uh, de topper, uh, de uh, provinciale derby, hoe je het noemen wil. Uh, de grote wedstrijd uh, Bloemendaal-Amsterdam op het kopje. Onder prachtige omstandigheden. Nou, dat is er in Zandvoort in Bloemendaal ook. Naast mij verslaggever Gerard de Groot. Pas terug uit het buitenland. Gerard, wat voor wedstrijd uh, is deze... Bloemendaal-Amsterdam dit keer. Ik denk dat het een uh, hele belangrijke wedstrijd wordt voor Amsterdam. Hebben we hebben de afgelopen twee wedstrijden verloren. We moeten de punten hier pakken. We moeten duidelijk maken waar ze zijn, waar ze staan. Voor de stand op de ranglijst misschien niet zo belangrijk... omdat Amsterdam en Bloemendaal toch wel uh, naar die play-offs zullen gaan. Maar ik denk dat het zelfvertrouwen van Amsterdam... een geweldige ophepper kan krijgen als ze hier vandaag winnen. Ja. Uh, Bloemendaal uh, treedt op met uh, de nieuwe coach, uh, Dave Smolenaars... Max Kaldas is naar de dames van Oranje gegaan. Zou dat nog van invloed zijn, denk jij? Nou, ik denk niet. Ik denk dat, dat, dat, dat, dat die jongens wel weten hoe ze moeten spelen. En Dave Smolenaars is er zo lang bij geweest als assistent van Max Kaldas. Dus ik verwacht eigenlijk niet dat er wat dat betreft veel verandering zal te zien zijn in het spel van, van Bloemendaal. Het thuisvoordeel. Bloemendaal op papier iets sterker, maar Amsterdam uiterst gevaarlijk vanmiddag. Ja, Amsterdam heeft het moeilijk, eh, want ik begreep net dat eh, Taketakema niet meespeelt. Althans, op de bank begint. Hij heeft een ministersoperatie ondergaan eh, van de winter. Hij heeft afgelopen maandag eh, getraind met het Nederlands Elftal. Hij heeft erg veel moeten doen, is het verhaal. Te veel blijkt nu op dit moment. De knie speelt wat op. Dus hij begint op de bank en het is nog maar de vraag of hij er überhaupt bij is. En je weet hoe belangrijk eh, Taketakema is met de strafcorner. Nou hebben ze bij Amsterdam natuurlijk ook nog Santi Freitja, de Spanjaard... Ja, ik, ik denk dat, uh, dat op papier, zoals je zegt, maar ook de feiten op een rijtje zetten voor de wedstrijd dat Bloemendaal de grootste kans heeft. Over die strafcorner, die is bij Bloemendaal ook niet top, dus dat kan je het eigenlijk tegen elkaar afstrepen dan? Ja, dat, dat kan je tegen elkaar afstrepen, maar voor Amsterdam is de strafcorner uh, veel en veel belangrijker geweest en, en de laatste jaren zelfs dan die voor Bloemendaal. Uh, nog even verder in de toekomst kijken. Hier uh, op het kopje wordt met de Paasdagen ook uh, EHL uh, gespeeld. Uh, de, uh, de, de Hockey League, om het zo maar eens te noemen. Uh, dat staat ook een beetje ter discussie. Uh, de belangstelling, dat soort dingen. Hoe, zie, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik vind het een mooie competitie, uh, de, de EHL. Uh, ik denk dat nu de kwartfinales en de halve finales met Pinksteren, dat het nu pas echt begint. Uh, die voorrondes in oktober en november. Uh, de internationale, Europese internationale hockeybond die wil graag zoveel mogelijk clubs daarbij betrekken. Zoveel mogelijk landen daarbij betrekken. Maar ik denk dat we daar snel van af zijn. Hoor. Dat kost zo verschrikkelijk veel geld. Ik denk dat we toegaan naar een EHL zoals die met Pasen en met Pinkster gespeeld gaat worden. Goed zo. Mooi worden om te besluiten. Om kwart van drie uh, begint de wedstrijd. Uh, uh, te bekijken op uh, de NOS. Er wordt live uitgezonden. Daar uh, hebben de luisteraars natuurlijk weinig aan. Okay. Ook te beluisteren via Gerard de Groot uh, langs de lijn. En bij... CFM Zandvoort. Vanmiddag op deze zender. Helemaal top. Frits, dankjewel en we spreken jou ja zo meteen. Goed hoor. werkte blauw bij de wedstrijd VVC Bloemenau. En daar is de stand 1-0 geworden. Dat was Tim Beer in de 25e minuut die, die bal erin tikte. Het was Gijs-Jan Poelgeest, Gijs, die een vrije trapman aan de zijkant. Die bal die kwam met Tim Joan. En Tim Joan probeerde uit te halen, maar kon er niet bij komen. Daarna kwam die bal voor de voeten van Tim Beer. En die schoot hem meteen in de rechter benedenhoek. En zo staat het hier na 25 minuten in deze wedstrijd. 1-0. En van aanval meenemen van Ozan. Ozan heeft de bal op een kant van het veld. Gaat kijken wat hij heen kan. Moet, dat, moet dat dan... Uh. En we willen het dan netjes doen, maar dat doet hij niet. En dan uh, gaat hij knoeien en dan betekent hij die bal al aangeslagen. Het is, die die gekomen, is het die er wel een gekomen is? is het bij die. Die niet goed doorloopt, toch? Die laatste man van uh, VWC, En uh, die kan die bal net weghalen. Is het King die die bal moet uh, koppen? Dat doet hij niet. Dus uh, uh, Gijs Jan Poelgees die die bal uh, wegtrapt... En dan is het daar toch VVC die die bal kan oppakken op het middenveld. En dat betekent dat VVC een aanval kan opzetten aan de linkerkant van het veld. VVC via de nummer 9 gaat dan naar het midden toe. Komt die bal aan de zijkant helemaal naar de linkerkant toe? Dan moet Sebastian Thomas erbij komen van Bloemenau. Sebastian Thomas weer die bal af te schermen. Moet het er ook, doet het ook goed. En moet die bal terug naar het middenveld van VVC. En nog is die aanval niet afgeslagen van VVC. Maar aan de linkerkant van het veld Sebastian Thomas. Ze gaan met de nummer 10 van VVC. Gaan kijken aan die één kant. Maar het we hem even terug. Je moet die bal voorkomen van VVC is het gebied. Dus Oosan die er goed tussen komt, is het uit Tim Jongen, Tim en Beren, Beren. Tim drukt hem door die bal. En wordt dan neergelegd door de nummer 8. En dat betekent een vrije trap voor dan Met 27 minuten gespeeld. Met dan natuurlijk 0 tegen 1. Ik heb l'humour de Charlie Chaplin. Ik heb la science infuse. Le savoir faire de N'en De Ben Loncosol, Fransman. Nieuw album gebruikt gelijknamige Ben Loncosol. En deze is goed, hè? Dit is Soulman op ZFM. Uh... Schandvoort. Zandvoort, heel goed. Zondag in Kennemerland. We gaan verder met het regionaal nieuws, want 2 en 3 april 2011 is tijdens het museumwinkel uh, op het Zandvoort Museum natuurlijk ook haar deuren. Naast de vaste tentoonstelling over de geschiedenis van Zandvoort, kunt u extra tentoonstellingen over het werk van de Zandvoortse kunstenaar Roland van Tetterode beonderen. Laat u zelf verrassen door de wonderlijke wereld van Roland van Tetteroed. 40 jaar tekeningen, grafiek. En schilderijen. Tevens kunt u zaterdag op 2 april voor de eerste keer deelnemen aan de rondleiding Door Geschiedenis van Oud-Zandvoort. De rondleiding begint in het museum en gaat over in een wandeling door Oud-Zandvoort. Tijdens het Landelijke Museumweekend kunt u gratis deelnemen. Aanvang is half twee in het Zandvoortse Museum. De rondleiding duurt anderhalf uur. Maximaal 15 bezoekers is er mogelijk, dus kom vooral op tijd. Vanaf 7 mei kunt u uh, iedere eerste zaterdag van de maand deelname aan de rondleiding door de geschiedenis van uit Zandvoort. Die ook dan, dan zal beginnen in het Zandvoortse Museum en vervolgens overgaat in een, <coughs> zo, sorry, uh, in een wandeling door oud Zandvoort. Kostte 2,25. Leuk bij een familiebezoek, jubileum of verjaardag... Er blijft er niet bij, want er is ook een schildersworkshop. Uh, zondag 3 april. Als u liever schildert dan wandelt, meld u dan vooral aan voor de workshop Schilderen voor Levensgenieters. Deze zal plaatsvinden op zondag 3 april van half 2 tot half 5. Aanmelden kan via museum.zandvoort.nl of telefonisch op woensdag uh, tot en met zondag tussen 1 en 5. Kosten zijn 10 euro per persoon en er zijn maximaal 12 cursisten. Uh, ja, uh, mogelijk. Dus meld op tijd aan. En het kan dus via museum@zandvoort.nl Of telefonisch van op woensdag tot en met zondag van 1 tot 5. Een uh, noodvoorziening. Zandvoort beschermt tegen overstroming. Wethouder Andor Sandbergen en de Hoogheemraad Hans Schouvoer ...hebben maandag de noodvoorziening bij de buffersvijvers nabij het circuit in, uh, geopend. Deze noodvoorziening is door de gemeente en het Hoogheemraadschap Aangelegd om bij extreme regenval water in de duinen te lozen. In 1999 is door een zeer zware regenval een gedeelte van Zandvoort onder water gekomen. Het regenwater is toen in de duinen en bij het circuit geloosd. Het lozen van regenwater in de duinen mag niet, mag niet zomaar, zomaar, maar was toen een noodgeval en de enige mogelijkheid om erger te voorkomen. De laatste jaren bij de heeft de gemeente Zandvoort er alles aan gedaan om te zorgen dat, dat zo min mogelijk regenwater in het riool terecht komt. En de kans op wateroverlast zoveel mogelijk beperkt te blijven. Als laatste schakel aan deze activiteit is een noodvoorziening bij de buffervijvers, nabij het circuit, aangelegd. Het Hoogheem... He... He... hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Zandvoort hebben gezamenlijk een gezamenlijke plan voor de noodvoorziening ontwikkeld en aangelegd. De voorziening bestaat uit een buis met een diameter van 1000 mm, die in noodgevallen dus bij extreme hoge waterstand in de buffervijvers geopend kan worden, en dan waterloos in het duingebied ten noorden van het circuit. Volgens berekening... ...zal een van de mogelijkheden één keer in de vijftig jaar gebruikt worden. Dit betekent niet dat er nooit meer water op straat zal ontstaan. Het voorkomt wel veel erger. En als laatste, uh, snorfiets met ingevorderd rijbewijs aangehouden. Surveillerende agenten zagen dinsdagmiddag 15 maart in de kerksteeg in Zandvoort... een snorfietser rijden waarvan zij wisten dat zijn rijbewijs was ingevorderd. De verdachte, een 36-jarige man uit Zandvoort, is aangehouden. Hij heeft twee procesverbaal gekregen. één voor het rijden terwijl zijn rijbewijs uh, in is gevorderd... en de tweede voor het onverzekerd rijden op de snorfiets. De snorfiets blijft bij het politiebureau totdat er iemand uh, een verzekeringsbewijs getoond wordt... en kan achterhaald worden... In Iemand met een geldig rijbewijs. Zometeen het weerbericht. Maar nu eerst stond op het debuutalbum van John Mayer, Room for Squares. Dit is Neon bij CFM Zandvoort. like sunrise Lekker hoor Stond dus op het debuutalbum van John Mayer die in 2001 uitkwam En die heette Room for Squires En dit was toch een van zijn populaire singles die erop stond Dit was Neon We doen even de tussenstanden en één uitslag in de Eredivisie ADO Den Haag tegen Ajax Half 1 begonnen is de eindstand geworden 3-2 voor de Hagenezen uh, drie tussenstanden die om half drie zijn begonnen. PSV Utrecht staat 0-0. Uh, Roda JC tegen Feyenoord. In Kerkdraden staat het 1-0 voor uh, Roda JC. En dan Excelsior tegen Twente. De tussenstand is daar nog 0-0. Ja, het weerbericht. Vandaag is het dankzij het drukgebied. Boven Duitsland opnieuw zonnig lenteweer. Maar er trekt aanvankelijk ook wat hoge bewolking van een zwakke storing. Boven de Britse eilanden over onze regio. De temperatuur loopt vanmiddag op naar maximaal 9 graden vlak aan zee tot maximaal 11 graden maar verder landinwaarts. De wind waait niet meer dan zwak uit zuiden tot zuidwesten. Vanavond en de komende nacht is het helder en daalt de temperatuur bij een zwakke zuidwestelijke wind. Naar waarde iets boven het vriespunt. Morgen is het prachtige weer met volop zonneschijn. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en is niet meer dan zwak. Kracht 2 of minder en de temperatuur stijgt naar maximaal 11 graden. Op het strand tot maximaal 13. Wat verder landinwaarts in de regio. Maandagavond en dinsdagnacht is het ook helder en bij een zwakke west tot zuidwestelijke wind daalt de temperatuur tot naar 2 tot 3 graden. Roy van Bluren trots op mij is. Want uh, hij houdt van Javi Escalera en uh, jij en ik. En we gaan naar uh, VVC Bloemendaal. We gaan naar Tjerk de Blauw. En waar het stand nog steeds uh, 0-1 is in uh, die wedstrijd. Maar het had ook een 2-0 kunnen zijn. Het had ook 1-1 kunnen zijn net. Want Ozan haalde een bal van de lijn af. Die werd ingeschoten door VVC en het was goed dat dan stond en dat die wel kon weghalen, want anders is het hier 1-1 geweest. Op dit moment is er een blessurebehandeling voor Oostland, want die kreeg een, een, een, een, een peuk in zijn rug van de nummer 4. Dat betekent een gelijke aard voor hem en een vrije trap natuurlijk voor Bloemendaal gijs Poel, staan staat erbij om uh, ja, die vrije trap te gaan, uh, te gaan nemen, natuurlijk. Zijn vrije trappen zijn, uh, zijn zeer gevaarlijk. Er was een heel die een grote kans had. erbij. die kon hem in tikken. Maar dan uh, een te slap op zijn slof, eigenlijk. En anders had het hier uh, 2 0 geweest. Dus Komt die vrije trap van uh, Gijsjan. Draait prachtig in het stadsgebied. Er moet Tim John erbij komen. Nee, de dus Rick uit. Rick uit Pak die bal op de rand van de 16. Laten we hem terug naar Tim. Tim gaat kijken wat hij doen kan die wel? Hij gaat steeds die wel eens goed. Plaats hem Ozan. Ozan weer uithalen. Dat lukt niet. En uh, die hem er half. Dat betekent dat 2-WC meteen eruit komen. Toch is de weer Ozan die meteen achter die bal aangaat, weer. En de uh, Nummer 4 opdrijven, eigenlijk. En die kan nog steeds niet weg met die bal. Dus oost weer goed tussenkomt. En dan is het een uh, baai die druk moet gezet. Doet dat dan ook. En dan komt er een ingooi voor uh, VVZ. Dat was goede druk uh, van uh, Bloemendaal. Op uh, die nummer 4 natuurlijk. Op die, uh, die uh, Erdogan hanley En dat betekent uh, dat ze niet gelijk door konden stoten. En nu een ingooi. Aan ja, de linkerkant van het komt die ingooi van uh, VVZ. Van, uh, komt dan diep uh, richting de spits, richting de nummer 9. Die is daar. Gijs Chapul, ja, ga je erbij komen. Maar die krijgt de bal op de rug van een VVC speler dat betekent dat ze eruit kunnen komen via het middenveld. Komt die bal diep in de achter. Leuners die laten we dan richting bij die bij die kan er niet bij komen betekent dat 2% balbezit heeft. Het zijn al veel leuners die die bal op kan pakken. Leuners heeft die bal in zijn voeten. Plaatsen naar Tim John die kan er ook niet bij komen. Betekent dat weer uh, er daartussen moet komen. Weer pakt ook goed die bal weg. Plaatsen dan een richting bij die en die kan er ook niet bij komen. Betekent 2% weer uh, balbezit heeft. Dat het korte midden van weer is. Leunissen, die die bal in zijn voeten hey, is het Ozan. Ousan op Tim John Tim John meteen door naar Ozan. en uh, die verliest weer is het daar Tim John die gaat met twee voeten. Dit wordt er dan bij die bij in de bal in zijn voeten. Plaatsen door naar Ousan Ousan maakt er een keer een beweging en verliest die bal. En weer aan uh, VWZ. En toch zit weer uh, VVZ wat eruit komen de Linkerkant van het stad. Plaats je wel meteen diep richting de spits. En dan is het daar uh, Kik Hommes die die wel een tikje geeft. Maar dan moet Scheijsjan Poelgeest erachteraan. Want aan de linkerkant van het veld Komt VVZ via de uh, nummer 7, Remco Tillman. Remco Tillman. plaats hem dan terug. op de rand 16. Komt die wel in het stadsgebied heen. Moet de Kik Hommes bij komen. Die bal hem Die wordt gekraakt door de scheidsrechter. En daar heeft uh, mazzel. Ja, want daar kan natuurlijk niemand wat doen. Scheidsrechter is een dole element. Het is paalt Johan. aan de rechterkant het Plaatsen we het kuit. kuit. meteen door naar Tim Jan kan Jimmy Jordan erbij komen? Nee, want Kuik plaatst die bal verkeerd. Over de zijlijn heen. En dat betekent dat die kans uh, gekeken is. En dat we hier nog een speler hebben. Niet erg zelfs. Een minuut of vijf. Met bestand stand natuurlijk 0 tegen 1. Het was 1969 toen deze plaat uitkwam. Don Vardem bracht hem uit, I'm Alive. Maar door een reclamespotje van Vodafone is hij weer helemaal terug en is hij helemaal gemixt in de Ashley Bido remix. Don Vardem dus in I'm Alive. En we gaan naar Het Kopje, daar speelt Bloemendaal Hockey tegen Amsterdam. We gaan naar Frits Reek. Goedemiddag Frits. Ja, goedemiddag. De topper uh, Bloemendaal Amsterdam, 10 minuten oud en de stand is nog steeds 0 tegen 0. De, de mooiste kant uh, was uh, enige ogenblikken geleden voor Bloemendaal. Uh, Teun de Nooier onderschepte een Amsterdamse aanval, gaf een uh, paasje binnendoor. In voetbal zou je zeggen een steekpaasje binnendoor. En in die vrije ruimte riep, uh, liep uh, Ronald Brouwer, ook een, uh, een spitspeler bij Bloemendaal. En uh, in volle snelheid werd hij uh, op de rand van de cirkel gehaakt... Als ware het met een paraplu, zeg waar hij, hij, hij, hij, hij vloog een beetje door de lucht, om het maar een beetje overdreven te zeggen. Maar goed, het was een hele zware overtraining. scheidsrechter gaf een strafcorner, dat is heel uniek, want de strafcorner wordt eigenlijk alleen binnen de cirkel gegeven. Eh, nou ja, goed, die strafcorner die werd door Wouter Jolie afhankelijk... Eh,